Marjon Koekoek met het NOS Journaal. NS-personeel is bij het begin van de avondspits een wilde actie begonnen in Hoofddorp. Ze zijn woedend over de mishandeling van een collega. Door de actie rijden er minder treinen rond Hoofddorp. Nederlandse spoorwegen hebben nog geen idee hoe lang de actie zal duren. Vannacht werd een hoofdconducteur in Hoofddorp mishandeld. De vrouw weet alleen nog dat ze in de eerste klas een lastige reiziger tegenkwam... die de trein niet uit wilde. Ze heeft botbreuken in het gezicht. De politie heeft een man zonder vaste woon- verblijfplaats aangehouden. Het is nog niet duidelijk of hij iets met de mishandeling te maken heeft. De NS en de Bonden willen dat mensen die op stations slapen worden aangepakt. Premier Rutte kan zich nog steeds vinden in de stelling... dat jihadisten beter in Syrië of Irak kunnen sneuvelen... dan dat ze terugkeren naar Nederland. Rutte was het als VVD-leider gisteren eens met de stelling... die hem in een RTL-verkiezingsdebat was voorgelegd. Hij blijft erbij als premier. De PvdA-ministers distancieren zich ervan. GroenLinks wil een debat over die uitspraak. Volgelingen van de omstreden rabbijn Eliezer Berland moeten weg uit een vakantiepark in Zeeland. omdat ze te veel overlast hebben veroorzaakt. De groep van ongeveer 250 mensen heeft vanmiddag te horen gekregen dat ze de bungalows in Henkensand zo snel mogelijk moeten verlaten. Andere gasten hadden geklaagd over gejoel en geschreeuw en harde muziek. Ook zei een vrouw dat ze respectloos was behandeld door een aantal groepsleden. De 77-jarige rabbijn, die in Israël wordt verdacht van ontucht, was zelf niet op het park. Het OM in Assen eist 16 en 14 jaar cel tegen het duo dat vorig jaar een reeks inbraken met veel geweld pleegde. De officier van justitie benadrukte dat van der P en B doelbewust en koelbloedig te werk gingen. De twee waren vorig jaar actief in Drenthe, Brabant en Twente en werden gepakt in Duitsland. De advocaten noemen de eis buitensporig. Het duo heeft niemand vermoord en zou tegen hun slachtoffers juist aardig zijn geweest. Nog het weer, vanavond en vannacht wisselen bewolkt en droog met aan de grond mogelijk nog lichte vorst. Morgen en zondag droog en vooral zondag veel zon. Morgen wordt het 11 tot 14 graden, zondag in het zuiden plaatselijk 16 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is alleen de Geest van de ANWB. In de Randstad staat file op de A1 Amersfoort Amsterdam bij Muiden 4 kilometer. Op de A15 Gorkum Rotterdam tussen Gorkum en Hardingsveld Griesendam 4. Ook op de A15 richting Europort bij Spijkenisse 4 kilometer. Op de A16 Breda Rotterdam tussen de knooppunt Ridderkerk en Terbrechtseplein 6 kilometer op de Parallelbaan. Op de A16 de andere kant op richting Breda staat het vast tussen Zwijndrecht en Klaverpolder. Daar staat 5 kilometer.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 GFM. In 2015 al 25 jaar. Live. TV -TV. Met, Met nu. Zandvoort draait doel. Ik denk been optimist sun was shining i'm positive we can run, but then i heard you was talking trash mystery. hold me back i'm about to fast yeah I'm about four or five seconds from wildin and we got three more days to fry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 Ja, prachtig begin. Ja, heel mooi. Rihanna was dat met Kino West. En ergens heel ver weg op de achtergrond uh, schijnt ook Paul McCartney mee te zingen. Ik, uh, ik, of dat hij gitaar speelt. Hij speelt Paul McCartney speelt gitaar. En uh, Rihanna en Kanye West uh, die zingen het samen. Oh, hij speelt gitaar? Ja. Oh, dat wist ik helemaal niet. Nee, de gitaarpartijen die je continu hoort, dat is eigenlijk het enige instrument die je hoort, die is van Paul McCartney. Ja, ja, oké, okay, dat, dat wist ik dan weer niet. Maar goed, als u Paul McCartney erg op de volgrond wil horen, dames en heren, weet het, hij komt naar Amsterdam. Jawel, alle fans, uh, hij komt weer naar Amsterdam. 7 juni is hij, op zondag 7 juni is hij weer met zijn fantastische band van het ogenblik te zien in het Ziggo Dome in Amsterdam. Kaarten kosten 85 euro, dat heb ik ook al even gezien. En de kaartverkoop start volgende week vrijdag om 10 uur ochtends. Oh, volgens mij zijn ze nu... Ik zag 0 dat de kaarten gekocht konden worden. 17 uur. Uh, ja. Nou ja, weet ik veel. In ieder geval, het zal snel uitverkocht 13e. zijn, denk ik. Het zal snel uitverkocht zijn. Maar in ieder geval, 7 juni. Dus kunt u, als u fan bent van Paul McCartney. En u wilt het, uh, ja, het icoon nog een keertje zien optreden. Want het zal waarschijnlijk toch een beetje een van de laatste keren worden. Want de man is ook bijna 75. Dus. Um, de, maar kunt u dus terecht 7 juni in uh, het Ziggo Dome in Amsterdam. En daar komt hij met de band waar hij al jaren, eigenlijk al bijna 13 jaar lang mee speelt. Uh, vier geweldige muzikanten. Uh, dus daarmee komt hij naar uh, Amsterdam. Ja, oké, okay, nou. Uh, tweede, Dat was Paul. Dat was Paul. Het tweede deel van dit programma heet altijd de Stamtafel, uh, dames en heren. En uh, ja, dan gaan we gewoon een beetje over algemene onderwerpen met de onderwerpen die de mensen interesseren. En natuurlijk ook nog wat men, de mensen, persoonlijke dingen uh, uh, van de mensen uh, zelf. Uh, wat vinden jullie van het Songfestival? <laughs> Nou, uh, um, uh, dan praat ik liever nog een uurtje over Paul McCartney als ik het niet erg vind. dat uh. nou, vind ik ook goed. <laughs> nou, ik, ben, ik, ben, ik, ben, ik ben wel een enorme Paul McCartney-fan trouwens, als ik dat ja? toch nog even... Ja, zeker. zeker. Okay. Favori favoriete Beatle. Ja, dat doet mij deugd, want ik ook. Dat zo, zo denk ik er ook over. We zijn het eens, wel goed. Oké, okay, nou, uh, nou, het Songfestival had uh, vorig jaar een mooi liedje. Ja. Erg mooi liedje vond ik. Ja. En het, ik geef ook gitaarworkshops in Haarlem en omstreken. En dan gebruik ik dat liedje ook altijd. Want het zijn uh, maar drie akkoorden. Ja. En, uh, en je hoeft maar twee vingers te gebruiken met je linkerhand. En, ja. uh, dus iedereen kent het gelukkig. En ja. kan dan ook meteen in drie kwartier uh, een liedje leren spelen. Waarmee je tweede kan worden op het Songfestival. Ja, precies. Ja, dat is hetzelfde als met Adele. Die heeft ook zo'n nummer uh, wat met zo'n pianotje begint. Ik, uh, uh, ik weet niet hoe dat nummer ook weer heet. Niet, niet rollen in de diep. Maar zo'n ander, ander liedje. Uh, dat begint met een piano en ik, ik weet bijvoorbeeld dat <laughs> pianohandelaren en mensen die dus keyboards verkopen <laughs> daar helemaal knettergig ja. voor willen. Iedereen die een keyboard komt kopen speelt dat pingeltje van Adele. Dus dat, uh, het is bij sommige muziekzaken zelfs verboden geworden. Dat, dat willen we niet meer horen hier. Klaar. Ja, Ruud, ik heb niet zoveel verstand van muziek, maar nee. ik hoor dat het liedje van vorig jaar drie akkoorden had. En ja. ben ik benieuwd hoeveel akkoorden dat liedje van Sineke had anderhalf, zo. Die nee, nee, nee, meer. Maar uh, nu het zegt, het nieuwe liedje van Treintje heeft vier. vier ook, ja. Dus misschien denken ze met dat extra akkoord de eerste plaats. Ja, ja, dat zou kunnen. Maar Sineke had er geloof ik een stuk of zeven. En dat waren nog slecht. Oh, ja. En dat waren nog slecht ook. Dus ja, ja. vandaar dat ze het niet gered hebben. Okay. En, uh, maar ja, goed, zouden we het daar niet over hebben? Sineke... <laughs> Nee, Leuk. gemiste kans. Jammer. Ja, gemiste kansen. Wij zijn wat uh, dat betreft veel betere zangeressen, denk ik. Um, zouden jullie met. Uh, dat is een leuke vraag voor. Uh, voor uh, het damp natuurlijk, want jullie maken Nederlandstalige muziek. Uh, zouden jullie niet met zo'n band als dit op, op Dutch Valley willen staan? Waar dus ongeveer 100 honderd uh, verschillende acts van uh, Nederlandse bodem staan in ja. Sparenwoude in augustus. Ik, zeg, ik we zou het liefst uh, overal staan waar, waar mensen geïnteresseerd zijn in muziek. Ja. En uh, ja, je kan niet iedereen pleasen, alhoewel men dat af en toe wel probeert, maar uh, ja, zeker hoor. Uh, als u uh, dat kan regelen, uh, meneer Jansen, uh, dan hou ik nee, Ik kan uh, het niet voor je regelen, ja, maar, <laughs> maar uh, je moet het even als tip zien. Hè? Ja. Nee, maar, uh, ja zeker, uh, zeker, Ruud, dat maakt niks uit. Soms nee. denk je wel eens als je ergens binnenkomt van uh, is dit wel geschikt en en staat het halverwege toch helemaal in je voordeel om? En ook wel eens andersom. Dus uh, ja, zeker. Nou, ik, ik, ik, zal jullie straks een, ik zal jullie straks even een adresje geven van een, uh, van een, een zaak, uh, dan wel in Beverwijk. Maar ik zal jullie straks wel eventjes een, een tip geven, uh, dat doe ik niet via de radio, want dat mag niet. Oh. Maar uh, van een zaak waar dit soort uh, muziek heel erg goed zou kunnen passen. Aha. Uh, en dat, dat, is een, een, een, dat is vlak bij mij, bij mij aan de hoek, maar dat is een ontzettend leuk cafeetje. Ja, dat ken ik volgens mij, aan het ja? pleintje. Ik zal ja? geen naam noemen, maar... Uh, ja? Ja, ja, bedoel, ja, je bedoelt ja. waarschijnlijk Kameel. Ja. ja. Nou, daar ik. Dacht... dacht dat het niet mocht. Ja, wel, mag oh, wel. Oh, mag. Natuurlijk. het is toch een beverwijk. Ja. Maakt niet uit. Maar uh, daar zouden jullie bijvoorbeeld prima passen. Jij ja, hebt we ook wel gespeeld. Oh, hebben jullie wel? Ja. Gespeeld? Bij, Waarom uh, weet ik dat niet? Kind aan huis bij José. Oh! Uh, maar, uh, uh, uh, ja, dat weet ik niet. Ik ja. zal een uh, volgende keer vragen of ze je uitnodigt. Ja, dat uh, moet ze wel doen. Want het, had ik, dan had ik jullie toch wel een keer eerder moeten zien, denk ik. Want ik kom daar bijna elke week. Aha. Wat dus, voor koer is dat? Uh, maar... Dat is een cultureel café. Cultureel café. Ja, een, een heel leuk cafétje in Beverwijk. Aan een pleintje. Waar, ja. waar, waar mensen echt nog komen voor de muziek. Okay. Ja. Ja. Heel klein, en is borrel. het ook. Ja, het is ongeveer de helft van deze studio, maar het uh, nog niet eens. Past daar de hele band in dan? Ja, die passen daar wel in. Op, en, uh, op het Oké. Okay. Okay. Oh, okay. Dat is helemaal oh, een leuk um, We gaan zo weer verder praten. Ik ga eerst eventjes een plaat draaien, uh, als het allemaal lukt, tenminste. Van een. Uh, Artiesten uit Nederland eh, die op dit moment hele aparte dingen maakt. En waar ik eh, ook nog wel van onder de indruk ben. Vrouw met een hele mooie stem. Met hele aparte liedjes. Dit is Kovacs. past bij het uh, strandseizoen, want uh, ze was ontgraven, deze dame, Dinging. Uh, Kovacs, en het is een heel apart liedje, en het is ook een dame met een, met een heel aparte stem. Ik vind het uh, zeer de moeite waard, uh, Kovax. Goed, uh, nou, de algemene ontwikkelingen, uh, we zitten natuurlijk met een aantal heikele zaken op dit moment. Laten he, we in... gaan, gaan, gaan een beetje naar de Provinciale Statenverkiezing. Ja, laten we daar even. Ik heb nog. er geen verstand van hoor, maar nee, misschien jullie wel. Vandaag uh, kwam er een, een bericht uh, aan, het, aan het licht dat uh, had ik vanmiddag in het, uh, in het nieuws. Dat uh, in Noord-Holland en met name ook in de provincie Utrecht nog is, hij, is men nog sceptischer. Maar in Noord-Holland uh, is de overgrote de mening van de overgrote meerderheid eigenlijk van de mensen toch ook wel dat het hele provinciale staten gebeuren eigenlijk wel, wel weg kan, omdat het ja, het is een bestuurslaag. Ik vraag me ook af, in een klein landje als Nederland, waar, waarom dat in twaalf provincies zou moeten zijn uh, verdeeld. Ik zou zeggen, als je uh, terugbrengt tot vier, oost, west, duizend, uh, noord, zuid, dan, uh, dan ben je al uh, aardig op stil. Ik, wat, wat vinden jullie daarvan? Dat, dat, is een, een, dat werd vermeld in het nieuws dat, uh, van RTV uh, Noord-Holland. Met name dat Noord-Hollanders dus erg sceptisch staan tegenover de bestuurslaag uh, de provincie. Ik kan me daar best iets bij indenken, Ruud. Als ik uh, ja? ik nu voor heb okay. Nee, ga rustig ga, aan. gang. Nee, uh, nou ja, de provincie is in ieder geval... Je uh, mag iets zichten bij je microfoon. Oh, excuse. Ja. De provincie is in ieder geval... wat mij betreft de minst zichtbare laag. Ja. Uh, waarschijnlijk kennen jullie wel een wethouder uit Zandvoort. Of ja. de burgemeester van Zandvoort. Ja, Meijer, zeker. Die is bekend. Ja. Uh, gemeenteraadsleden zijn ook bekend. Uh, ja. Je hebt gisteravond een uh, debat gezien... met allerlei landelijke partijleiders. Die kent... Uh, het merendeel ook wel. Mm -hmm. Als ik nu aan jullie vraag... Um, noem eens één Provinciale Statenlid van de afgelopen vier jaar. Wie, wie noem je dat? Ja, Hooi maar die is weggestuurd. Ja, die was <lacht> toch niet eens Provinciale Statenlid, moet je nagaan. Nee, maar nee, eigenlijk ken je alleen uh, de, de Commissaris van de Koning, uh, meneer... Uh, God, weet je ook niet. Meneer <lacht> Remkes. Remkes, ja. Die, uh, die ken je natuurlijk wel, omdat hij natuurlijk ook een beetje betrokken is... bij burgemeestersbenoemingen en, en dat soort zaken meer. Ja. Maar kan je er iets bij, kan je er iets bij voorstellen? Het, het, het punt is natuurlijk dat provinciale statenleden zichzelf heel belangrijk vinden. Eh, want die vinden dat die bestuurslaag wel degelijk moet blijven. En men vindt ook, eh, juist omdat zij ook eh, uit hun midden dus de leden van de Eerste Kamer ge gekozen worden. Maar vind je eigenlijk niet dat een Eerste Kamer, zo'n zo, zo, zo mening, een, eigenlijk ook door het volk gekozen moet worden. Rechtstreeks, net als de Tweede Kamer ben ik helemaal met je eens. Ja. Ik vind het echt uh, niet meer van deze tijd dat wij uh, een verkiezing hebben voor provinciale staten... die eigenlijk helemaal niet gaan over provinciale kwesties. Nee. Ik had het zojuist al over het debat van gisteravond. Nou, mm -hmm. Volgens mij uh, is het woord provincie uh, twee keer gevallen en de rest ging over landelijke thema's. Mm -hmm. En dat is wel te verklaren, want um, uh, het voorbestaan van het kabinet hangt onder andere af... van uh, de stemming uh, voor, de tweede, oh, sorry, voor de Eerste Kamer zometeen. Ja. Uh, maar ja, het is niet zuiver. En uh, wat mij betreft uh, wordt dat ook uit elkaar getrokken. Ja, en dan gewoon de Eerste Kamer uh, rechtstreeks uh, kiezen. Door het volk. Of uh, de Eerste Kamer afschaffen. Dat is ook nog een optie. Ja, ja dat is een optie. Maar ik, wat, ik, wat ik altijd vroeger op school geleerd heb... dat is dat de Eerste Kamer er dus is... om de Tweede weer te controleren. Dus die die. tweede die Maar wie neemt... controleert de Eerste? Ja, dat is het probleem. Ja, ja, ja dat, dat, is dan, dat is dan denk ik de vorst weer, de, de, of het staatshoofd... want die kan natuurlijk altijd als de Eerste Kamer een wet uh, goedkeurt... Uh, en uh, de koning is het er niet mee eens, kan hij altijd nog vergeven zijn weiger zijn handtekeningen eronder zetten. Ja. ja, dat nou, kan, kan altijd nog. En het lullige is dat uh, de Eerste Kamer eigenlijk helemaal niet geacht wordt om uh, een politieke besluitvorming te doen... maar te kijken of wetten die uit de Tweede Kamer komen... Uh, voldoen aan allerlei juridische maatstaven. Mm -hmm. Nou, um, dat is in theorie zo. In de praktijk zie je gewoon dat de partijen die in de Tweede Kamer de macht hebben... dat ook in de Eerste Kamer hebben. En uh, er juist wel politieke besluitvorming plaatsvindt in die Eerste Kamer. Dus dat is eigenlijk uh, oneigenlijk. En uh, wat mij betreft is wat, uh, met dat in het achterhoofd... Uh, de toegevoegde waarde van die Eerste Kamer niet... Ja, want, want ik, ik las toevallig ook weer iets in, in, in de krant vanmorgen... Dat, dat men dus vindt dat, zoals in andere landen ook wel gebeurt... dat de wetten eh, die, die dus gemaakt worden... dat die dan door een rechter getoetst zou mo zouden moeten worden aan de grondwet. Mm -hmm. Maar dat is dan toch die taak voor de Eerste Kamer, nog niet? Of zit ik dat verkeerd? In Nederland is het zo dat het parlement um, geacht wordt... Uh, te toetsen aan de grondwet in mm -hmm. plaats van de rechter. Ja, ja. In heel veel andere landen is het inderdaad zo dat de rechter ook mag toetsen aan de grondwet. Ja, um, wat mij betreft uh, kunnen we ook dat op die manier veranderen. Maar het lijkt wel alsof ik hier een hele hervormingsagenda. Nou, uh, goed, goed. Uh, ja, nee, uh, ja, we schrijven, mee, we schrijven ja, mee. Ja, ja, hartstikke goed. <laughs> uh, Ruud, kortom, ik vind dat je goede suggesties doet. Oké. Okay. Okay. Ik vind tegelijkertijd. Er staat ook wel iets tegenover. Want um, dat, uh, dat professioneel statenleden niet heel zichtbaar zijn. heeft ook te maken met dat uh, in het algemeen dingen vrij soepel lopen. Um, je, als, als, er is, als er iets mis is, dan komt dat in de krant. Mm -hmm. En als het soepel gaat, dan niet. Um, je kunt uh, van dat soort leden zeggen dat ze eigenlijk wat meer zichtbaar zouden moeten zijn. Maar tegelijkertijd ja, met stemmen heb je ook een, um, niet alleen uh, het recht om te stemmen, maar ook de plicht om je daarin te verdiepen. Um, de, de, de zichtbaarheid genereren voor zichzelf was niet alleen een verantwoordelijkheid voor, voor, voor, voor de statenleden dat zou natuurlijk wel helpen uh, maar tegelijkertijd ja, als er heel veel zichtbaarheid is uh, en dat wat er in de provincie gebeurt dan is dat meestal een gevolg van dat er iets mis is en ja, als dat uitblijft ja. ik denk dat dat ook een positief signaal kan zijn ja. ik ben het wel met je eens hoor, want um, ik heb ook absoluut niet bedoeld te zeggen dat het aan de provinciale statenleden ligt dat ze niet zichtbaar zijn en dat dus die laag niet functioneert volgens mij brengt uh, die laag met zich mee dat ze niet zichtbaar zijn. Dus het is een beetje een kip met ei verhaal voor mij. Ja, daar zit er wat in. We gaan uh, <laughs> nog een muziekje doen, Heren. en daarna gaan wij damp weer even laten dampen. Hey. Hey. Huh? Zijn jullie er nog? Ja, ze We hebben wel even horen dat ze er nog zijn, hè? Nee, ze zijn er nog. Echt waar? Ja, gelukkig. Zal ik vlug van deze radio stilte de, even mijn kans benutten... door te zeggen dat wij uh, 3 mei in uh, Camille spelen? Bevenwijk. Uh, ja, in Beverwijk. Precies, okay. 17 mei in Edam in de Harmonie. 22 maart in Vrijburg. En uh, in Amsterdam, in Vrijburg het is om drie uur. Camille is om drie uur en in de Harmonie begint Kijk, om vijf uur. Die meneer klopt dat? Die, uh, dat? Dat klopt allemaal. Oh. Ja, die staat van de website alleen. Ja. <laughs> staat niet eens op mijn brief hier, met klopt we gaan even naar een band van uh, het Moment luisteren, dames en heren. Die laatst al een hele grote hit hadden met het nummer Geronimo. Maar uh, ze, Zij hebben, ze hebben volgens mij een nieuwe. En die heet Going Down Easy.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 En het is de band Shepard. Um, ja, we hebben een live band, dames en heren. En een fantastische live band. En die gaan we... Ik moet wel even zeggen dat we dat ook voor een deel te danken hebben. Natuurlijk aan onze redactrice Dolly. die hem, Geweldig. Applaus daarvoor. Ja. Ja. ja, geweldig. De Dolly, hè? Ja. Nou, hou anders gaat ze weer naar zijn schoenen. Oh ja, sorry. Um, in ieder geval, uh, we hebben een fantastische live band hier in de studio. Uh, Damp heten ze. Ze hebben een nieuwe cd gemaakt, hun eerste cd. En die heet Bloedstraat. En uh, nou ja, dan hoort u dus uh, die prachtige muziek op die u uh, nu ook hier live in de studio hoort. Uh, ze zijn binnenkort een aantal keren in de buurt te zien. Dat hoorde u ook al, 22 maart heb ik begrepen. Uh, 3 mei zijn ze in Beverwijk. 22 maart zijn ze in Amsterdam. Nou, dat wordt en 17 dan. mei in Edam. En 17 mei in Edam. Nou, dat is leuk natuurlijk. We houden u op de hoogte van uh, dit. Maar ze gaan nu eerst weer lekker voor u spelen. En ze kondigen zelf even aan wat het eerste liedje wordt. Dit liedje heet Als je naast me staat. Hey. Ik zit aan het water, waterenbad, even voorbij. Zon in mijn ogen, wind door de drietuin. langzaam aan de in me neer. Ik woest het zo nodig, doet nou niet meer. Het gaat niet, het wil niet, het kan niet bestaan. Die twijfel stopt in het licht van de maan, nu eer. Eindelijk zie ik het heen. Heb geen zorgen als je naast me staat. Er is altijd, kans straks morgen alles beter gaan. En ik zit weer te denken en dan doet het mij. Stel de liedje, hetzelfde vrij maar. Als ik jou in mijn armen sluit, dan gaat dat wel over en ben ik eruit. Het gaat hier om wat ik zeggen wil en ik draai er niet omheen. Ik kijk op de klok hier aan de muur, Je staat al jaren. Als je naast me staat, er is altijd kans dat morgen alles beter gaat. En het water vindt zijn weg, het breekt overal doorheen, zelfs de allergrootste steen. dat morgen alles beter gaat. Nee, ik maak me echt geen zorgen als je naast me staat. Er is altijd kans dat morgen alles beter gaat. Dank u, dank u. Geweldige muziek van uh, Damp, dames en heren. Als je naast bestaat van hun nieuwe cd. En die heet Bloedstraat. Ik zeg het nog maar een keer. En die kunt u via de website bestellen. Kost slechts 10 euro. Ja, wel, ja, wel. Ah, Amsterdam.com Ja, Amsterdam.com Tweede nummer. Uh, die heet Voorbij. 1, 2, 3. Het was een mooie dag, de wind speelt met het water en we dronken op de ondergaande zon. Je voeten in het zand, samen lopen langs het strand. Ik van jou en jij van mij, voorbij, voorbij. Maar het werd een Lange nacht. We denken aan de vrienden die we missen, maar we moesten laten gaan. Die weten het zo gaat, in een pak dat je niet staat. Ik voer jou of jij voor mij. Het was ineens voorbij, voorbij. Tijd. Het gras was net gemaaid, volop zomer en geen vuiltje aan de lucht. Nu denk ik soms terug, oké, okay, ik hou het kort. Maar het is gewoon een feit dat de weg steeds korter wordt en voorbij. voor zover u nog uh, pas ingeschakeld hebt, uh, u luistert naar de band Damp, uh, fantastische band met een heel leuk instrumentarium, gitaar, viool, accordeon, mandoline, basgitaar en uh, trommel. Uh, ja, trommel. Ja, trommel. Drum. Ja, drum. ja, drum mag ook. Nou ja, ja. trommel in dit geval inderdaad. Ja, het is een trommel, toch? Ja. Oké. Okay. Uh, nou jongens, ik, kan, ik zou jullie wel tot zes uur, tot zeven uur willen spelen, maar... Uh, We hebben er nog één. U hebben er nog één wel. Uh, mag er we wel twee ook hoor, maar <laughs> nou, oké. Okay, we, we hebben nog een een ander ander uur, dit, u gaat he? weer om luisteren naar Damp. Onderwater. Het ruimen vol zand, de grinsalijnen, daar wacht de haven maar, maar die in ons Onder de golven, onder de baren, rusten de zeelui die uit zijn gevaren. Lief aan de kade, kinderen kregen, de urenlang lang staren. De horizon leeft, ze weet hij staat nu onder water en even later zij op. Ham, diddle diddle dam, diddle diddle lee, ham, diddle dam En nog een fles twee, ham, diddle diddle dam, diddle diddle ham, diddle diddle dam De horizon bleef leeg, ze weet hij slaapt nu onder water En even later slaapt zij Ik kan, er geen, ik kan er geen, genoeg van krijgen. Ik kan er echt geen genoeg van krijgen. Ik vind het leuk, dus uh, ik ga gewoon die, die kant op kijken, kijken of we er nog één kunnen, jongen. Ah. Ja, ja, ik ben echt verzoeknummers dansen. Ja, laat we gaan dansen. Vind ik wel leuk. Ja. Dansen, uh, doensje in het fries, doensje. Maar omdat we hier in Zandvoort zijn, zijn, zeggen we gewoon dansen. Ja, ja maar ik, uh, onze gesprekspartner kwam uit Groningen. Toch? Oorspronkelijk? Nee, of in Duisburg. Of Devender. Devender. Zie je wel dat Doen... eigenlijk een buur? Nee, nou, <laughs> nee, dat zeggen ze alleen in Friesland. <laughs> wat is dansen in het uh, Gronings? Oh, dat, dat zullen we even in de eten gooien, want onze programmaleider komt namelijk uit Groningen. Ja, dus Albert-Jan Vos, uh, geef even door wat dansen in het Gronings is. Nachtig. <laughs> Nee. Nee. Ik heb weinig, ik heb, nee. zo, ik nee. zo, ik heb nee. zo nog nooit nee. zien dansen. Dat nee. Goed, ja. nah. komt ie. Oké. Okay. Uh, drie. Het is alsof het hier nooit heeft geregend en de zon nooit slaat. We dansen, we dansen, we dansen. We dansen, we dansen, we dansen. We dansen, we dansen, we dansen. En de zon komt al weer op. Door de nevel hoor ik zacht. En is tijd om weg te gaan. Snel rond en rond We dansen, we dansen, we dansen, we dansen. Songfestival inzending. Wij <lacht> waren damp. Bedankt voor het luisteren. Zo, zo, zo. Dames en heren, u heeft geluisterd naar de fantastische band Damp. Ik, uh, ik vind het geweldig. En uh, ja, u kunt nu niet meer horen, want we zijn bijna door het programma heen. Maar ik troost mij dan weer gelukkig dat ze. Op 3 mei bij mij om de hoek spelen. Dat is wat in mijn voortuin. Dus dat is uh, <laughs> lekker, lekker makkelijk. Dus dan ga ik dan ook zeker... Uh, gaan, we daar, uh, gaan we daar even een kijkje nemen. Bij deze heerlijke band. Damp, heette ze. Um, ja, Zandvoort draait door. Het zit er alweer bijna op. We hebben nog uh, eventjes te gaan. Uh, Pascal, je zit er nog zo heerlijk bij. Uh, je hebt ook zitten meegenieten van, uh, van dit... Uh, van dit een hele leuke gezelschap. Ik, uh, ik heb zojuist uh, het bedrag een tientje gehoord. Klopt dat? Uh, ja, ik geloof het wel. Echt waar. Nou, ja. ik heb hem uit de pottebonnaie gehaald. Ja, echt waar. Ik uh, ja. zou heel graag zo'n cd hebben, want ik vind het serieus echt een topbed. Ja, oké. Okay. Echt grote compliment Nou, misschien dat uh, we nog een rondje Nou, sowieso voor. kan je hem via de site downloaden. Er staat een link op en naar cd-baby. Oké, okay, toppie. Kan je hem fysiek downloaden en uh, digitaal. Ja, dank dus. En, uh, helemaal leuk. En nogmaals, ik zal het nog even vermelden. 22 maart dank spelen wel. ze dus in, in uh, Amsterdam. <coughs> in de Vrijburgt En dan hebben we ze op uh, 3 mei kunt u ze bewonderen in cultureel café Camille in Beverwijk. Dat is vlak bij de Wijkentoren. Dat is heel leuk. En dan uh, uh, op wat zei ik nou? 17. 17 mei. 17 mei staan ze nog in de Harmonie. In Edam. Ook een prachtige zaal trouwens. Ja, en in Beverwijk is het uh, vanaf drie uur hè? Ja, ook vanaf en drie uur. In Edam vanaf vijf uur. In Amsterdam vanaf drie uur. Ja, nou, dus je kunt ze beluisteren. En u kunt natuurlijk via Spotify of via hun website de, de CD van deze heren um, uh, beluisteren. En ook bestellen. Natuurlijk. Ja, Pascal. Cool. Volgens mij heeft Pascal hem al. Yes, dank jullie wel. Ja, he, hey, hey, hey, hey, Pascal hey. heeft hem al. Hoi! Hoi! Hey, hey. Een... Een... hey. Oh, yeah. <laughs> uh, wat, ik, wat ik zit te denken Ruud, ja. eh, pop-up Zandvoort betekent dat eh, ondernemers van alles en nog wat kunnen doen. Hè? Ja. En als zij nou op maandag iets willen doen, dan ja. moet het mogelijk zijn om, om dat op zaterdag te realiseren. Ja. Als nou uh, een van die Zandvoortse ondernemers in het evenementenseizoen de komende maanden denkt van... Nou, dat dampt, dat lijkt mij wel wat. Ja. Zijn die mannen dan bereid om nog een paar keer in Zandvoort te gaan spelen? Of niet? Zeker. Absoluut. Nou absoluut goed. Nou, ja. dan kunnen we dat in ieder geval meenemen. Kunnen we in ieder geval meenemen. Dus uh, de, de, die 16e maart wordt dat in ieder geval even meegenomen. Zeker. Uh, wat ik wou zeggen, Pascal, uh, ik heb je natuurlijk een aantal vragen gesteld. Uh -huh. um, is er iets wat ik je nog niet gevraagd heb en wat je toch heel graag nog zou willen vertellen? ja dan mag iets dichter bij de microfoon. Ja. Dat vinden we ook leuk. Ja. <laughs> nou, dan ga ik toch even nog iets over die twee projecten zeggen uh, en daarna kunnen we het uh, wat mij betreft over koetjes, kalfjes en van allerlei andere dingen hebben. Ja. Uh, ik heb uh, gemerkt dat het heel lastig is om een goede tijd vast te stellen voor bijeenkomsten als je alle ondernemers wil bereiken. Ja. Kun je er iets bij indenken? Dus dat is, echt dus dat is uh, ja. onmogelijk. Ja. Uh, als je uh, het uh, in de avond doet, want jij zei net van uh, oh maandagavond, uh, ja dan. Uh, komt me dat niet zo goed uit, maar smiddags nee. kan ik wel. Ja, s nou, smiddags nou, uh, kan ik weer niet. Nou, dat bedoel ik. Uh, oftewel, uh, de horeca kan s'avonds niet. Uh, de ZZP'ers, uh, zeg maar de eenmanszaken, uh, de winkeliers... Uh, die kunnen overdag ingewikkeld. Ja. En dat heeft ervoor uh, gezorgd dat wij uh, die drie tot vijf hebben gekozen... voor die bijeenkomst in eerste mm -hmm. instantie. Uh, ik wil wel even uh, heel duidelijk stellen... Uh, voor elke ondernemer die bijvoorbeeld uh, tussen drie en vijf niet zou kunnen... omdat hij die een dierenwinkel heeft uh, die tot zes uur open is. Ik noem maar wat. Iemand die ik gesproken heb. Ja. Uh, op de 16e gaan wij ook de democratie zijn werk laten doen. Dat doen we niet alleen op de inhoud, maar ook op het uh, vergaderschema. Dus uh, iedereen uh, heeft de mogelijkheid om uh, op de 16e te roepen... dat hij drie tot vijf een belachelijke tijd vindt. Ja. En dan gaan we dat als de meerderheid dat vindt... lekker aanpassen, zodat niemand in geen enkele stap in dit hele proces... kan zeggen, ik heb iets willen uiten... maar om welke omstandigheid dan ook... heb ik het niet kunnen doen. Uh, praktische omstandigheden moeten niet de reden zijn... dat straks iemand uh, niet heeft kunnen uiten... wat hij heeft willen zeggen. Dat ben ik het volledig. Ja, dat vind ik het mooie. Het is, uh, het, ik weet hoe lastig het is... als je, als je met, zeker met meer dan... vijf of zes mensen dingen, dingen moet realiseren... om ze dan allemaal op hetzelfde moment... bij elkaar uh, te krijgen. Dat is, ja. voor Vergaderingen is dat ook altijd natuurlijk een... van wanneer, wanneer kun jij? Ja, maar dan kan ik me niet. Wanneer kun jij? Dan, ja, dan kan ik niet. Ja, niet. En, en weet je wat het ook is in het uh, Zandvoortse? Er zijn degenen die uh, nooit naar dat soort vergaderingen gaan... Uh -huh. die hebben altijd het hoogste woord achteraf. Ja. Want ja. ja, ik kon nooit, ik kon nooit. Dus dit vind ik een hele mooie optie. Want ja, ze kunnen dus altijd... Naar maar wel een vergadering toe. Normaal, ja. die uh, laatste die. Uh wat mij betreft, op de 16e gaan we ook gewoon het vergaderschemaatje in stemming gooien. En dan zien we wel wat eruit komt. Ja, nou, ik weet in ieder geval zeker dat om, juist omdat het van drie tot vijf is, kan ik wel. Dus ik kom bij komen ook beslist. Uh, we zullen kijken dat we daar ook misschien een leuk item van kunnen maken. Wat we dan in een van onze programma's weer kunnen gaan uitzenden. Dus een leuk verslag van deze fantastische bijeenkomst van, uh, van de kwartiermaker uh, van Zandvoort. En het gaat niet om tenten opzetten. Het gaat gewoon ik om. het moet altijd weer ah. als je dat ziet. Zegt. Ja. oh ja, kan jij dat dan? Ja hoor. Oh ja, ik zie het. Ik heb films gekeken Heb je, heb je ook je pink aan je naad van je broek? Want dat hoort ook, hè? Bij ja, ten... ja, ja, ja, dat ja. doe ik Pink ook. aan de naad van de broek, dat hoort erbij. Goed, even muziekje, jongens. Want uh, ik heb nog wat. Heb ik nog wat leuks? Dat weet ik niet. Ja. Ja, echt waar? Anders heb ik ook wel wat leuks. Maar ik denk dat het voor jou leuker is. Nou, weet ik niet. Het is wel weer een nieuwe plaat. Oh, hele, dan is het leuk. Een hele nieuwe plaat. Een hele leuke plaat. Ik stem voor. Van. Heet uh, die man? Oh ja, James James B. heet hij. He. Let it go. From walking home and talking lows, To seeing shows and evening clothes with you From nervous touch and getting drunk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 slamming doors at you If this is all we're living for Why are we doing it doing it, doing it anymore I used to recognize myself It's funny how reflections change And we're becoming something else I think it's time to walk away Just like me. Why don't you ja eigenlijk wel Let It Go van uh, James Bay de opvolger volgens mij van Hold the River ja dat uh, heb jij goed gezegd ja want dat is de hit die hij op dit moment had en uh, nou het zit er bijna op we zitten, we zitten in de laatste uh, drie minuten zeker ja we zitten aan het einde van zandvoort draait door van deze week ja um, nou Ruud je hebt er wel alle energie in gestoken volgens mij ja dat moet ook en nu, is, ga je nu ontspannen vanavond? Ik ga nu eerst de, de boel, gaan we nog even de bol inpakken wat nog ingepakt moet. Mm -hmm. En dan ga ik heerlijk naar huis. Ja, nou, Sander is wel druk bezig. Ja. Dan ga ik, ik heerlijk naar huis en dan ga ik heerlijk met de benen op de bank. Oh, heerlijk. Dat doe je goed. Ja, ik ga lekker onderuit. Dus, uh, morgen heb ik, weer een, heb ik weer een drukke dag. En morgen ga ik weer naar fantastische muziek luisteren. Dat vind ik ook wel leuk. Wier bij ZFM of niet? Nee, nee. ik krijg morgen een, een band bij mij in de studio. Die gaan morgen een demo bij mij opnemen. Oké. Okay. En dat is uh, een beetje wat we de vorige keer uh, dat ik hier was hadden, Shanten. Oh, gaat chanten. Ja, chanten komt bij mij morgen opnemen. Dus oh. dat wordt ook weer een heel makkelijk. Kom langs. We gaan een leuke demo van ze maken. Eh. Uh, Pascal, leuk dat, je, leuk dat je er was. Fijn dat je er was. Ik vond het uh, plezierig om het te mogen zijn. Dankjewel. Erg leuk dat we uh, nu echt weten wat een kwartiermaker is. Dat vinden we dus uh, heel interessant. En uh, ja, ik hoop dat je, dat je project uh, slaagt zoals je hoopt dat het slaagt. Ja. En, en uh, ik heb er alle vertrouwen in. Ik hoop dat jij uh, na vanavond er ook vertrouwen in hebt gekregen. Ja, ja ik heb er wel vertrouwen in. Oké, okay. Ja, top. En kom zeker 5, 16 maart uh, smiddags... Kom, uh, kom ik even kijken daar, bij uh, Jupiter Plaza. Hartstikke fijn. Dat is leuk. En, en mocht u, dames en heren... laten we dat nog wel even zeggen... mocht u uh, het idee hebben van... Uh, is dat iets voor mij? Nou, ga er gewoon heen. Zeker als u ondernemer bent in Zandvoort. Want het is ook in uw belang. Het is ook in het belang van... Dat Zandvoort gewoon blijft wat het is. Een prachtige badplaats. Laten we dat even zeggen. Helemaal met je eens. Oké. Okay. En uh, we zullen niemand de deur wijzen. Iedereen is welkom. Oké. Okay. En uh, iedereen kan meepraten. En dat is toch wel mooi om dat even te weten. Zeker. Uh, ik dank uh, de band Dampen, jongens. Hartstikke bedankt voor de fantastische optreden. Ook hartelijk dank voor de cd. Daar ga ik volgende <laughs> week. Uh, volgende week maak ik daar cd van de week van. Kijk. gaan we er elke dag uh, tracks van draaien in CFM Lunch. Dus uh, dan kun je uh, elke dag tussen 12 en 20. Gaat u dan wel terug horen. Want ik vind dat zo leuk. Dolly, bedankt uh, voor de redactie en de catering natuurlijk. Ja, ja en het regelen van deze band natuurlijk. Maurice, uh, ja, nou, dus jij bedankt voor uh, de techniek. Graag gedaan. Uh, Sander, bedankt voor zijn uh, niet-aflatende niet assistentie bij de techniek. En uh, Pascal, bedankt voor de zaalvulling. Ja. En Ruud, bedankt voor de presentatie. Tot vol. Wat mij betreft, wat dit programma betreft, over 14 dagen volgende week zit Charlotte hier weer. Jongens, bedankt en tot de volgende keer. Doei!